Zeg, eh, Van je moet Cito Presto naar de villa van Palvefai. Ja, wie is dat? Een attaché van de minister van Cultuur, Van In. Een van de kopstukken van Brugge 2002. En toevallig ook een van mijn beste vrienden. Ja, wat moeten we daar dan gaan doen? Er is van de nacht ingebroken bij hem. Maar kom vooruit. waar wacht je nog op? Inbraken zijn verdammen voor de gerechtelijke? Voor wie neemt de ons eigenlijk? Wat hebt gij toch altijd tegen de gerechtelijke, Pieter? Ja, begin niet, hè, gij? Ik heb er schoon genoeg van dat de chaos keer op keer voor zijn kar blijft spannen. Wat voor vriendendienst zou hij nu weer willen versieren? Tickets voor de première van Vagevuur misschien? Ja. In elk geval, laat mij eens even maar het woord doen. Ik zal die meneer verfailles alle hoeken van zijn villa laten zien. Ha, meneer de cultuurattaché vindt dat hij een lange arm moet inschakelen. Straks zou ik je nog moeten tegenhouden. Of ge doet hem bekennen dat hij die inbraak zelf gepleegd heeft. Ah, voor mij gebrek me daarop een idee. Oei. Oh. oh, Zeg, goed dat je dat kunt uithouden met die paardenstankje. Ach, het is er zo donker. Zet dat toch eens een extra koers, Gerard? Hm. Wel? Zijn je die foto's weer aan het bestuderen? Ja, jij had dat al lang goed. En heb je een koper gevonden voor die Mercedes. Ja, als is in c -Zelen. Hij heeft er 15.000 euro voor. Hm. En wanneer komt hij erachter? Ik moet hem zelf brengen. Hij verbetigt mij als hij een koper gevonden heeft in Afrika. Ja, daar het ze te springen voor dat type van Mercedes. En hoe lang is het niet lang? Hè? Een week, twee weken. Waar staat die Mercedes ondertussen? Hier, voor de deur. godverdomme toch. Baba, in onze hangar natuurlijk, slimmeke. Ben niet achterlijk. Bij Aziz mocht ik hem niet laten staan. Hij wil geen risico's pakken. Zeg, het is goed. Hè? Kom doen. en niet zo nerveus. Ik weet wel, die twee manège mogen niks doorkrijgen, maar die dochter die mag het van mij wel deur krijgen. maar ik zou die een keer heren. Uh... Zes lesbisch, kan je dat dus keren? Dat zijn ze allemaal, jongen, totdat ze de juiste tegenkomen. Ja. Zijn je toch niet zien binnenkomen, nee? Oh nee, dat is het voordeel van een manege. Hij raakt overdag makkelijk binnen. Maar een beetje doe dat alsof er veel paard rijdt, zo met oogbenen lopen. Yeah. En Jukkie, shit Dan Alsjeblieft, zeg dat geskaard van jo, dat werkt uit mijn zenuwen. Ja, precies, of ik kan er iets om doen. Allee hier. 250 euro voor de schilderijen, 175 voor de DVD hm. en 120 voor meneer Verfijs en hm. TV. En ik heb nog een cadeautje bij ook. Mijn DLS is er al uit. Hey, een portefeuille gepakt op de Rommelmarkt? Nee, mensen dat je die spaan van, van meneer Verfijs aan het verkopen wordt. Voor kasgeld kunnen nergens beter zijn. Hè? En er zit, godverdomme, nog een paspoort in. Hoe moe ze Maar Ja, ja, ja. Je ziet dat je voor je een of andere reden wordt hè, door de vlees. En toen. En u hebt geen lijst van die gestolen voorwerpen. U kan geen serienummers geven, geen beschrijvingen. Foto's misschien. Foto's? Kom aan, wie maakt er nu foto's van zijn tv-toestel? Wow... U zou nog verschieten waarvan de mensen soms allemaal foto's maken. Inspecteur, neem me niet kwalijk... Commissaris, meneer Verfaille. Als u erop staat om ook een verklaring af te leggen aan een inspecteur... dan kan ik u mijn collega aanbevelen. Wij zijn twee voor de prijs van één... met de complimenten van hoofdcommissaris De Key. Kijk eens, het is wel degelijk belangrijk dat we lijst krijgen... van alles wat hier gestolen is, meneer Verfaille. Als ik u mag verzoeken mij misschien even te dicteren... Uh, Vermeer, ik... vraagt misschien eens dat meneer ook de nodige facturen bijeenzoekt... om een en ander te staven... U hebt toch facturen in huis, hè, meneer Farfay? Wat probeert u nu te insinueren, commissaris? Geeft toe, een hyperdure Mercedes met de sleutels nog in het contact... een garage die niet op slot zit... een alarm dat niet ingeschakeld Mijn is... Mijn alarm staat nooit aan als ik thuis ben. Ah, en toch houdt u vol dat u niks hebt gehoord deze nacht. U hebt de diefstal van die schilderijen... van heel uw beeld- en klankinstallatie, van uw creditcards. En van al die andere spullen pas om negen uur vanmorgen geconstateerd. Ja, commissaris. Ja, Vermeer, ja? bedenk jij nog eens wat intelligente vragen? Ik kijk ondertussen nog eens rond. Als meneer Verfay daar niks op tegen heeft, en anders ook. Dus uh, uw visa-kaart is verdwenen? En mijn Danish Club-kaart, en mijn American Express, en mijn GSM. U hebt die kaarten toch meteen laten blokkeren, heer Gehaald? Meneer Verfay, feestje gebouwd gisteravond? Ah, je hebt blijkbaar een heel goed merk whisky in huis. Interessante mensen over de vloer gehad, hè? Misschien uh, potentiële inbrekers? Ik heb helemaal geen feestje gebouwd. Ik ben de hele avond alleen thuis geweest. Ja, dat is vreemd. Want volgens mij zijn er hier sporen van drie, vier glazen. Vermeer noteer... Inbrekers hebben ook glazen ontvreemd. En minstens een fles whisky. Het glas dat ik gebruikt heb staat in de keuken en het is nog niet afgewassen. De fles whisky staat in de garage voor de glascontainer. Neemt u maar mee als u wil, om eventueel op vingerafdrukken te controleren. Oh, u wilt de belastingbetaler op kosten jagen. Tja, voor uw collectie video's en dvd's was er precies geen belangstelling. Of zijn daar ook exemplaren van verdwenen Wacht. Zitten er goede films tussen? Eens kijk. Commissaris, u handelt onmiddellijk mijn aangifte af zoals het hoort. Of u ben nu meteen naar hoofdcommissaris De Kee en ik leg klacht neer. Meneer Verfai, ik doe gewoon mijn werk. Niks meer of niks minder. Maar goed, omdat u zo aandringt, voor mij handel dat hier eens af zoals het hoort. Ik ga nog even rondneuzen in meneer zijn garage en ik zie u dan buiten, oké? Okay? Mm -hmm. Nou, dat was uw idee. He. Ik heb gedaan wat je gezegd hebt. Ik heb die polverfoy gebeld, ik heb hem onze prijs genoemd. En dan was jij direct akkoord. 20.000 euro voor die foto's. En met <lacht> de kopies nog. Ja, ik heb er al spit van dat we die kopies gemaakt hebben. Oh, nee, nee, nee, niks van brand. Je bent binnenkort nog een keer goed uitmelken. Goed geweten. Die jongen, jongen, hoe kon hem door de telefoon horen bibberen toen dat ik zei afdokken of er staat vanaf nu elke week een foto in de rendezvous. Hij je niet eens gevraagd naar zijn Mercedes? Laat ik de rest. bel hem weer, rep, Bedoeld We het niet. We, maar verdomme, Franco Nozelaar, wat scheelt er nu in één keer? Jij hebt die foto's uit je album gepikt. Ik niet, hè. Jij bent op die idee gekomen om te chanteren. En nu wil hij eens terugkrabbelen. Waarom? Daarom. Nee, nee, nee. Hier zit iets anders achter. Je doet geen veel te raar, manneke. Wat u nog één keer vragen, hè. Ken jij die Paul ja of nee? Nee, ik ken hem niet, nog nooit gezien en ik heb er nooit iets mee te maken, het ook. Maar... Uh... Maar wat? Ik ken die vrouwen. Die vrouw? Ja. Die vrouw van op die foto's. Dus toch. Pieter, neem me niet kwalijk, maar ik vind dat je te ver bent gegaan. Niks van. We hadden hem zelfs meteen moeten oppakken. Voor verspilling van nuttige politietijd. Nou, van nuttige en tijd gesproken, voor l'estaminé is die hier naar rechts. Je hebt die vervaaien als een misdadiger behandeld. Als de Kee daarvan gaat horen. De Kee gaat daar niks van horen, brave jongen. Wedde? Gij gelooft dus echt dat vervaaien een inbraak geanceneerd heeft? Ik geloof dat niet, dat is zo. Je hebt toch dat Rongo-Rongo-tablet zien hangen? Uh, uh, een tablet? Waar? Oeh, Je hebt dat niet gezien? En gij noemt u zelf een speurder. Maar gij weet toch wat dat is? Een Rongo-Rongo-tablet. Gij wel? Tuurlijk, jongen. Ik weet alles.